10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Natuur- en milieuorganisaties blijven leden verliezen. Het gezamenlijke ledental is dit jaar gedaald tot het niveau van tien jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Natuurmonumenten en Greenpeace raakten de meeste leden kwijt. Natuurmonumenten verloorden bijna 40.000, Greenpeace 27.000. Sterkste groeiers waren de Twaalf Landschappen en het Wereld Natuurfonds. Die laatste is met ruim 900.000 leden de grootste van Nederland. Dat veel mensen hun lidmaatschap opzeggen, ligt volgens voerenvogels aan de economische crisis en de verminderde aandacht voor natuur en milieu. In Groot-Brittannië is een parlementslid van de conservatieven ontslagen door zijn partij... omdat hij gefotografeerd is op een onsmakelijk feestje. Zijn vrienden waren uitgedost als nazi's. En tijdens een drinkgelag werd geproost op het Derde Rijk en op Hitler, Himmler en Eichmann. De 33-jarige Edin Burley bleef ondanks de wanfortoning op het feestje... en werd een aantal keren gefotografeerd. Die foto's waren vorige week te zien in een artikel in de Mail on Sunday.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 awb verkeersinformatie In de oostelijke helft van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. Dan staat er een korte file na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij Veenendaal, 2 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Vanavond in KRO-brandpunt, ouders die leraren te lijf gaan...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 Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Dat er nog steeds taboes zijn in Nederland bleek begin deze week... toen bekend werd dat twee bnm presentatoren elkaar letterlijk geproefd hadden. Een chirurg had een stukje spierweefsel bij beide heren verwijderd. En een goede kok had die stukjes bereid en vervolgens werd dat opgegeten. Dennis een stukje Valerio en andersom. Even was de commotie groot en werd er zelfs geroepen dat dit programma verboden moest worden. Het gaat tenslotte om kannibalisme en dat mag niet. Ja, kannibalisme. Iets dat als het nog gebeurt het werk is van gestoorde moordenaars... of van wel heel geïsoleerd levende wilden... die nog niet met de beschaving in aanraking zijn gekomen. Dat is het beeld. En of dat beeld klopt, dat hoort u zo als we het gaan hebben... over de geschiedenis van dat kannibalisme. En daarna rond half elf de kolom. En die komt vandaag... Voor het laatst van Henk Hofland... die vijf jaar lang zijn herinneringen met de OVT-luisteraars heeft gedeeld. Ja, en om Henk Hofland nog eenmaal uh, in het zonnetje te zetten... en ik denk dat we hem vast nog wel eens terug zullen zien, overigens. Uh, vandaag aandacht voor de klassieker... die 40 jaar, volgend jaar, 40 jaar geleden, is gepubliceerd door Henk Hofland. En dat boek heet Tegelslichten uh, over het Nederland van de jaren 50, 60 en een klein beetje 70. En dat boek gaan we bespreken en dat doen we met Max Pan, publicist... En pershistoricus pers -historicus onder meer Frank van Vrede. En, en, en wat we vooral willen weten, natuurlijk, is of dat boek inderdaad Nederland hartelijk en hard openbaarde. Of het een boek was wat wat losmaakte. Maar daarover straks meer. Ja, dat is dus allemaal tot 11 uur. En daarna, de tweede uur van OVT, zijn onze recensenten Han van der Horst en Po Arnoldersen te gast. En tegen half twaalf in het spoor terug de belevenissen van schrijver Jozef Rood in het Nederland van de jaren 30. Maar nu eerst een fragment uit het onvolproze... ...onvolprezen bioscoopjournaal van het Polygoon. In de pluimveehouderij is de productiviteit in de laatste jaren reusachtig opgevoerd. Ons land telt meer dan 17.000 bedrijven die kippen houden. Daaronder zijn er tegenwoordig weer een handvol... ...waar de kippen wat ruimte hebben gekregen om hun voer op te schuilen. Maar dat houdt het gevaar in dat ze elkaar te lijf gaan en verwonden. Een tijdje geleden kregen ze dan een metalen brilletje op... ...dat het onmogelijk maakte om naar voren te kijken. En dat hield ze dan wel rustig. Maar de ziekenfondsbrilletjes zijn overbodig in de zogenaamde legbatterijen... waar de meeste van de bijna 18 miljoen leghennen hun leven doorbrengen in kleine getraliede hokken... met als enige taak het voer uit de silo's om te zetten in eieren. De producenten, meestal contractueel gebonden aan voerfabrieken... plaatsen de hennen als ze legrijp zijn in de kooien waarin ze dan ongeveer een jaar blijven. Dan hebben ze hun plicht gedaan en gaan ze als soepkippen naar de slachterijen. Ja, maar 35 jaar geleden was dat de loftrompet Die gestoken, ja, het zelf geloof ik die tijd. Ja, ja. Over de legbatterij in het Pygo En nu is het met die batterijen gedaan. Per 1 januari 2012 zijn ze namelijk in de hele Europese Unie verboden. En uh, snavelkippen met brilletjes en zo. Het mag allemaal niet meer. En daarom zochten deze week een aantal boeren die nog steeds van die legbatterijen hebben, de publiciteit in de hoop dat ze nog wat extra tijd zouden krijgen. Ja, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Want tegenwoordig zijn we begaan met het lot van alle dieren. En dus ook van de kippen. De cannibalen onder de dieren overigens. Want als er één kip een druppeltje bloed heeft in een kippenhok... dan wordt die genadeloos door andere kippen vernietigd en opgegeten. Maar dat allemaal terzijde. Vroeger werd er natuurlijk wel anders over die legbatterijen gedacht. Aan telefoon, Bart Bert Mombarg. In 2000 ja zeker, gepromoveerd op een studie naar het houden van kippen. Pert uh, Monbar, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, dat we ons zorgen maken over kippen in een legbatterij. Is, is dat een uh, recent, erg recent fenomeen? Uh, ja, eigenlijk wel. Als je, uh, als je het afzet in de geschiedenis. Ja, dat uh, doen we eigenlijk nog niet zo heel lang hoor. Dat is echt iets van uh, nou, de 20ste eeuw. Het begint in de 19 e eeuw. Uh, aan het eind van de 19e eeuw dan uh, uh, ja, beginnen de mensen of begint een kleine groep zich wat zorgen te maken over de dieren. Maar uh, nog niet over een legbatterij. Dan gaat het nee, over de kik. nee, legbatterijen legbatterij komt heel veel, veel later. Ja. Nee, ja. Want die, die legbatterij is vanaf 1960 of zo? Ja, ja. eind jaren 50, 60, dat komt overgewaaid uit uh, Amerika en uh, uh, dat, uh, ja, dat, dat groeit en bloeit in de in, vooral in de jaren 60 en 70. Ja, N nou hoorden we net nog in, in 1976 zo'n zo hele positieve eh, rapportage over eh, de honderden miljoenen die met die legbatterijen verdiend worden. Wanneer is het omslagpunt in dat denken dan? Uh, dat omslagpunt, ja, dat is, dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Als, je, als ik terugga naar de 19e eeuw, uh, dan, ja, dan trok men zich eigenlijk van het leed van de, van de dieren niet zo gek veel aan. Er waren allerlei volksvermaken van, uh, uh, waarbij dieren eigenlijk uh, letterlijk het leidend voorwerp waren. Denk maar aan palingtrekken, gansknuppelen, uh, katknuppelen, uh, hanengevechten en wat iets meer zijn. En eigenlijk uh, in de, uh, aan het eind van de 19e eeuw komt er een groepje mensen die richten de dierenbescherming op. Eerst is het een plaatselijke vereniging in, uh, in Den Haag... maar geleidelijk aan wordt dat een landelijke vereniging. En dan weten zij voor elkaar te krijgen dat er een wet komt... die ja, eigenlijk uh, uh, nou, onnodig lijden van dieren... op een gegeven moment probeert wat, uh, wat in te perken. Maar... Uh, nou, in het begin zag men zo'n legbatterij kennelijk niet als onnodig leiden. Want als er economisch winst mee wordt, ja, ja. Eh, dan, dan, dan was het ook okay. Ja, het was, het was maar een ja. kip. Ja. En eigenlijk geleidelijk aan in, in, in de jaren zeventig komt daar een, uh, ja, een wijziging in denken. Uh, aanvankelijk was het van: uh, nou ja, als een kip maar gezond is, uh, dan is er niet zo vreselijk veel loos. Maar dan zie je in de jaren zeventig feitelijk een verschuiving komen dat men dat gezondheid van een kip, dat gaat men, ja... Uh uh, anders definiëren, dat wordt dan nee, het gaat niet alleen om de gezondheid van een kip, maar het gaat ook om het welzijn van een kip. Ik, ik vrees dat het ook gaat om het mentale welbevinden van de kip. Hè? Ja, dat is, ja, ja. Er gebeurt iets anders een dier moet als het ware net als een mens een bepaald soort uh, gezelligheid om heen hebben. Heeft, heeft recht op wat leefruimte en al dat soort dingen. Eindelijk gebeurt iets heel raars. Een, een, een dier moet het net zo goed kunnen hebben als een mens dat ja, is feitelijk. wat er gebeurt dan. Feit, feitelijk is dat zo, uh, dat men dan gaat vinden dat bijvoorbeeld een kip een aantal functies die hij normaal uitvoert, bijvoorbeeld kunnen fladderen, een stofbad kunnen nemen. Een uh, wat kunnen nemen? Een stofbad? Ja, een, een kip gaat van nature. Gaat hij in uh, nou, wat zand liggen. En dan gooit hij stof onder zijn veren. Hè, zand onder zijn veren. En die kip weet niet dat, dat hij uh, dat doet. Maar feitelijk doet hij dat omdat hij daarmee. De, de porium van de luizen. die hij eventueel bij zich heeft. dichtgooit. En, uh, nou, die luizen die sterven dan. Maar dat soort, dat soort dingen zitten. In de kip. He, dat, dat, dat, dat hoort bij de kip. Net zoals fladderen en schaggelen. Ja, en gezellig, en, en, gezellig uh, kakelen. Ik geloof dat gezellig ja. kakelen ja. Ja. ja, en gezellig kakelen. <lacht> nou, en eigenlijk is het zo dat bijvoorbeeld in, leg, in legbatterijen. Ja, dat, uh, dat kunnen die kippen daar niet, uh, niet doen. Want die ruimte die ze hebben. Dan moet je denken aan uh, ongeveer de grootte van een A4'tje waar een kip op zit. Uh, ja, daar kunnen ze dat uh, helemaal niet. Hun uh, normale functies kunnen ze daar niet uitvoeren. En daar komt in de jaren 70 geleidelijk aan steeds meer uh, ja, begrip voor... dat die kip het eigenlijk daar niet zo heel leuk heeft. En aanvankelijk is het een kleinere groep die dat vindt... maar geleidelijk aan wordt die groep die, dat, uh, die zich bezighoudt met uh, ja, het welzijn van kippen... en eigenlijk uh, dan gro grote vraagtekens gaat zetten bij de bio-industrie... die wordt uh, uh, ja, steeds groter. Ja. Maar gaat er nou veel voor kippen veranderen? Want ik las in de krant altijd van... 550 vierkante centimeter geloof ik nu, naar 750 nee, vierkante centimeter is. Hele... Dat is iets meer dan een aviatje. Maar... Ja, maar het zijn maar hele, hele kleine verbeteringen. En als je bijvoorbeeld kijkt, uh, in, in, in, uh, even terugkomen op wat ik net zei, er is uh, in 1992 een, een gezondheid- en welzijnswet dieren uh, aangenomen. En daarin, ja, uh, als, je, als je dat allemaal heel letterlijk neemt in die wet, dan mogen bijvoorbeeld een heleboel dingen niet... Uh, hebben Bijvoorbeeld, uh, uh, je mag een kip niet onnodig pijn doen door hem bijvoorbeeld uh, uh, de snavel af te knippen. Maar dat, dat snavelknippen, uh, snavel dat gebeurt nog steeds. Uh, uh, uh, iedere keer wordt het met vijf of tien jaar verlengd. En uh, ja, als je goed nagaat, is dat... Uh, uh, gezien de huidige opvatting over dierenwelzijn zou dat eigenlijk niet moeten doen. En waarom wordt die snavel geknipt? Jij zei net zelf al, van, uh, ja, als een kip één keer bloed geproefd heeft, dan, uh, dan gaan ze erop los. Uh, maar dat heeft ook te maken met de kleine ruimte waar ze in zitten en de verveling die ze uh, dagelijks ondergaan. Nou ja, dat zou best kunnen. Maar wij hadden vroeger thuis hielden we kippen zoals dat hoorde. Dus met elke kip, nou ik weet niet hoeveel meter ruimte... maar die kon in ieder geval een zandbad nemen en fladderen. Maar ook daar, als ze één kip een andere pikte... dan was het toch gebeurd met die kip. Ja... Een, een, een vorm van cannibalisme, dat komt wel voor bij kippen. Aan de andere kant heeft men, op dit moment doet uh, bijvoorbeeld de landbouw universiteit Wageningen doet onderzoek over. Komt bijvoorbeeld dat, dat, dat cannibalisme bij iedere kippensoort voor? Of zijn er op een gegeven moment rassen of soorten waarbij dat minder voorkomt? En dan zou je eigenlijk moeten zeggen van, dan gaan we voor de in de productie van, van kippen gaan wij juist die kippen nemen. Voor, voor de humane kip? Ja, die, die die wat, uh, wat, ja. wat, wat vriendelijker voor elkaar is. En daar heeft, ja, uh, heeft men lange tijd niet over gedacht. Uh, en dat is iets van, van ja, de, laatste, uh, ja, de laatste jaren dat men dat, uh, dat doet. Goed. Bart Mondberg, Bert Mombach, uh, hartelijk dank. Uh, het mag duidelijk zijn, uh, we hebben nog een uh, stukje te gaan. Dat wel we zijn hebben nog een hele weg te gaan, ja. ja. ja. Oké, okay. goed. Nou, Niet alleen legbatterijen hadden deze week het nieuws, maar ook, ik zei het al, cannibalisme. En om het geheugen nog even op te frissen, een kort fragment van de televisie van eerder deze week. Cannibalisme, misschien wel, ja, misschien wel het laatste taboe. BNN zou BNN niet zijn als er niet ook dat taboe doorbroken kan worden, moet worden. Gisteren aten Valerio Zeno en Dennis Storm elkaars vlees tijdens de opname van hun nieuwe programma Proefkonijnen. Internet ontplofte vanmiddag, om drie uur werd het ongeveer bekend. Ongeloof, afschuw, fascinatie, welkom Valerio en Dennis. Jullie hebben een stukje... Of er is een stuk uit jullie been bil gesneden? Ja, bij Dennis uit zijn bil en bij mij uit Marseille. Waarom? Dan moet je bij me zijn. Why? Um, ja? Eén vraag die ik zelf had, um, was naar aanleiding van de film Alive die ik ooit zag. Toen ik klaar van het vliegtuig wat neerstorten met het rugbyteam. En zij konden alleen maar overleven uh, door die overledenen op te eten. En ja, ik zat me altijd gebeurd, af te vragen ja, van, van hoe zou dat zijn? Hoe zou mensen vlees maken? Ja. Dus ik had het er met Dennis over gehad. En... Uh, we hebben elkaar toestemming gegeven. We leven nog, alles functioneert nog. Alleen zijn we nu officieel cannibalen. Ja, de wereld draait door. Was dat uh, over het nieuwe BNN-programma Proefkonijnen, waarin volgende week is te zien hoe deze twee presentatoren elkaars vlees dus proeven. En ook al gaat het maar om een stukje vlees ter grootte van een klein rozijntje... Uh, er is toch sprake van cannibalisme en dat riep emoties op. Het is duidelijk nog een taboe, maar... Ook fascinerend, gezien de hoeveelheid tijd die bijvoorbeeld in de wereld draait door werd besteed. De cannibaal staat voor het primitieve en onbeschaafde. Maar klopt dat beeld? Dat gaan we nu horen van uh, Willem Winters, die niet alleen onderzocht wanneer en waar mensen werden gegeten... maar ook waarom dat gebeurde en hoe dat mensenvlees vervolgens bereid werd... en bovendien nog wat erbij gedronken wordt. Het is allemaal te lezen in het boekje Ik vreet je op dat hij in 2007 schreef... en hij zit nu in de studio in Leeuwarden. Willem Winters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kom je erop om uh, dit soort verhalen te gaan onderzoeken? Had jij eenzelfde soort fascinatie als deze twee jongens van BNM? Uh, nou, niet het eten van vlees. Ik hou zelf helemaal niet van vlees. Uh, uh, het was, het was, uh, in, op, toen ik een jaar of tien was, gingen we met onze klas naar een film over Afrika. En daar was een, uh, een reiziger die presenteerde die film. En die vertelde over zijn belevenissen in Afrika... En onder andere zei hij dat hij bij de kannibalen had gegeten. Nou, dat vond ik heel spannend en griezelig tegelijk. Uh, en dat heeft me altijd bezig gehouden. Tot ik uh, een paar jaar terug. Uh, ik had wat, uh, wat verzameld wat, uh, uh, over kannibalen, uitspraken in, in literatuur. En uh, dat ben ik toen verder uh, gaan onderzoeken. En ik vond daar al heel gauw een uitgever voor, dat is ook wel leuk. Die had een, uh, uh, een verzameling kookboeken. En toen ik met dat boekje kwam van kannibalen uh, uh, en hoe die, hoe die hun eten klaarmaken. was hij gelijk bereid om het uit te geven. Ja, ja. Maar uh, nu even die beeldvorming die ik uh, ja. uh, net schetste: hè? kannibalen als uh, schaars wilden die nog geen enkele vorm van beschaving hebben ontmoet. Uh, klopt nou, dat als je naar die geschiedenis kijkt? Nee, nee, klopt best beslist niet. Want neem alleen maar het voorbeeld van de Inca's. Die hadden een hoog ontwikkelde cultuur. Uh, maar dat waren, tegelijkertijd waren dat uh, zeer vrede kannibalen. Ja, wat mij in jouw boekje opviel was vooral ook dat in, in, in China... Hè, wat toch ook een, ja. uh, een oude, zeer ontwikkelde cultuur ja. was... dat het daar zoveel voorkwam. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. En, uh, ja, dus het he, heeft niks met, met, met hoogontwikkelde cultuur te maken, denk ik. Uh, maar maar waar, waar, waar heeft het dan mee te maken? Heeft het met, met, met, met godsdienst te maken? Met, met, uh... Nou ja, er zijn verschillende motieven. Uh, uit nood, zoals uh, zo pas ook gezegd werd dat vliegtuigen wat in de anders neerstorten. Uh, uh, ja, maar bij... als we even bij die oude culturen blijven, bij de, ja. in de Inca's en de Chinezen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan heeft het toch ook uh, erg vaak te maken met, uh, met uh, hongersnoden. En uh, met strijd, hè? dus de legers die tegen elkaar opgingen... Op, uh, en uh, dat de vijand werd dan opgegeten. En bij, bij de Chinezen was dat echt uh, uh, heel normaal om dat, om dat te doen. Uh, zelfs werden soldaten van het vijandelijk leger... die uh, ge, uh, gevangen genomen waren, die werden uh, in leven gehouden... om voor de toekomst ook nog wat uh, te reserveren. En dus ja, het heeft niet zozeer met de, met de cultuur te maken... maar meer met, eh, denk ik, eh, empathie het, en het ontbreken daarvan. Ja. En dat, dat zie je in onze eigen geschiedenis, zie je dat ook. Hè, dat middeleeuwse straffen, die waren geweldig vreed... En uh, executies, die, dat was een volksfeest. He, men leefde zich niet in, in, in, in uh, het, het uh, leven van een ander. Maar, dat, dat wekte uh, wreedheid op, die soms ook nog weer terugkomt in onze tijd. He, dat je, dat je uh, ziet ja. dat, dat, dat, dat, dat slachtoffers van wat dan ook, dat die. Uh, ja, daar is geen, geen, geen gevoel voor. Ja. Nou, nou, zegt u dat het, dat het helemaal niets met cultuur te maken heeft, maar dat heb ik toch, dat, dat begrijp ik niet helemaal goed. Je kunt veel van christenen zeggen, ze hebben van alles fout gedaan, zie je het nieuws afgelopen keer, het weekend in de katholieke kerk. Maar ze aten elkaar niet op doorgaans. Ofwel, met de, de Chinese de de... Inca's, zijn, dat zijn andere culturen. Uh, de de papen was op Nieuw Die waren zeer verbaasd dat uh, de, de Katholieke kerk uh, propageerde om het uh, uh, bloed en het vlees van Jezus uh, uh, te eten en te drinken. Zo, zoiets hadden zij nog nooit. Ze konden zich daar helemaal niets bij voeren. Nou, maar die, die, die Papua's, ik ben nou toevallig op Nieuw-Guinea geweest... een jaar of twaalf ja. geleden. En uh, ik heb daar toch allerlei verhalen gehoord... Uh, over uh, vo volken in het binnenland die dat wel degelijk deden. Uh, het snelle en uh, eten ja, ja. van de vijand. En dat ja, had ja. ermee te maken dat ze dachten... dat ze de kracht van die vijand overnamen door hem op te eten. Zaten dat soort dingen er nou bij de Chinezen en de Inca's ook achter? Uh, bij, de, bij de Chinezen heb ik dat niet uh, aangetroffen. En... Uh, uh, bij uh, allerlei primitieve stammen vind je dat wel. Dat het, uh, dat het erom gaat van... je moet, je moet die anderen <lacht> opeten... want dan gaan de krachten en de, en de kundigheden gaan op jou over. Ja. Dat is, dat, daar vind je dat wel. En maakte dan nog uit welk onderdeel van de vijand je op had? Nou, in ieder geval de hersenen. Echt waar? Ja, ja. ja. ja. Dat had me wel door dat die belangrijk waren. ja. En, uh, want het kwam in jouw boek volgens mij ook tegen. Het drinken van bloed, dat dat ook wel degelijk gebeurde. Hè? Dat is dus niet alleen maar een spreekwoord. Ik kan je bloed wil drinken. Nee nee, nee, nee, nee. Dat was vaak uh, ja, een grote tractatie. Uh, kom, je komt voorbeelden tegen. Dat uh, het bloed gewoon van, van de levende uh, gevangenen uh, wordt afgetapt. En dat iedereen daar een, een, een bekertje vol van krijgt. Maar... Ge gebe gebeurde dat nou altijd alleen met de vijanden? Nou ja, of uh, vijand, uh, vijand in een heel breed uh, begrip. Ja, de, uh, maar ik bedoel uh, met, uh, met, met andere volkeren. Ja, nee, maar ja. Het, het buurdorp, dat kon alweer vijand zijn. Dus dan ging je. Ging je, uh, je kon het ook tegen uh, dat, dat het heel uh, uh, gewoon gevonden werd dat. Jij ging naar het buurdorp om uh, uh, iemand te, uh, gevangen te nemen en op te eten. En dan was het ook heel normaal, werd het ook heel normaal gevonden... dat dan op een gegeven moment het buurdorp weer bij jou in het dorp... iemand weghaalde om op te eten. Ja, ja maar nou presenteer je het alsof het heel normaal gevonden werd. Tegelijkertijd krijg ik ook, uh, ook bij jouw boekje lezen... de indruk dat het ook altijd een taboe is geweest. He, die antropologen die honderd jaar geleden in Afrika kwamen... die kregen stevast uh, te horen dat de andere stammen deed, maar niet dat zij zelf dat deden. Dus dat was kennelijk toch een vorm van schaamte. Nou, of dat schaamte was, het, het ging weer om, om de ander zwart te maken. En niet zozeer om omdat dat men zich schaamde. Maar dat is toch hetzelfde dan? Als, als, als, als, als het kennelijk een slechte zaak is dat je een ander opeet... dat je de ander daarmee zwart maakt... dan is het dus toch ook weer niet zo heel gewoon... Nou ja, ja, ik zie dat anders. Ja. Uh, uh, volgens mij was het, was het uh, niet uit schaamte. Maar omdat, uh, omdat uh, je een vijand moest hebben. En die vijand maak je zwart. En de grootste belediging uh, voor uh, een vijand was dat je opgegeten werd. Dus het ging meer om uh, beschuldigingen en, en, en zwart maken. En... Henk, Henk Hofland zit tussen te knikken. Ja, dat is eigenlijk best een goed idee... als je iemand echt voor eens en altijd een, een tegenstander wilt verslaan. Nou ja, ja, het, ja. Er, er zit iets in, ja. ja het ultieme vernedering natuurlijk. Dat is een ja, goed ja. idee. Dat ja. ja. is een ultieme vernedering. Ja. Ja. Ja. Maar is er ook uh, iets bekend over de smaak van het eigen vlees je eigen vleesje. Ja, er is een verhaal van Belcampo van de dokter. Ja, ja, die, ja. Die, kent u dat het verhaal? Ja, ja, ja, ja, ja dus dat verhaal staat ook in het boek, Henk. Oh, ja. heel goed. Ja, een ja. mooi ja. verhaal. Ja, ja. Maar dan weet ik nog niks, want ik ken het verhaal niet. Nee. He, maar ik nou, het wel even afheer. Een, een, een dokter krijgt een vriend op bezoek. En die heeft zijn linkerarm opgegeten, zijn linkerbeen opgegeten... overal waar hij maar bij komt met zijn rechterhand. Maar nu is hij zo verslaafd geraakt aan die smaak van het vlees... dat hij, uh, dat hij ook uh, de, de rechterkant op wil eten. En daar is hij de hulp voor nodig van, van zijn vriend, de vriend, de dokter. Ja, een beetje zoals die chirurg die jongens van BNN nu geholpen en heeft. Einde, ja. De, ja, het, ja, ja, ja. gaat is, nou wel iets verder. Ja. De slotzin is, uiteindelijk heb ik mijn medische hulp niet ontzegd. Ja. Ja. Ja. Ja, hey, maar maar is, het dan, ja. is het dan bekend hoe het smaakt? Is, is daar iets over bekend? Nou, daar wordt heel verschillend uh, op geantwoord. De een, de een die zegt dat het uh, uh, naar casuaris uh, smaakt. Dat is een tropische nou. vogel. En anders zegt dat het naar uh, varkensmaakt. Een soort varkensvleesmaak. Varkensvlees, ja. En, ja. En, en, en, en wat vindt u? Ik heb het nooit gegeten. <laughs> Ondanks het boekje niet zelf in de verleiding gekomen... Ja. om ergens een klein stukje te pakken te krijgen om te nee, proeven. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Uh, wat, wat, wat er nog wel bij hoort is, uh, is uh, dat... Uh, en daarom is het experiment van de jongens van BNN ook niet zo geweldig... Uh, Bijzonder zoals ze dat willen doen voorkomen. Het wordt namelijk op steeds grotere schaal placenta gegeten. Daar hebben zelfs menus in de in de heeft gestaan hoe je dat moest doen. Ja. En, en dat het... schijnt, dat schijnt uh, uh, ja, heel lekker te zijn, met een beetje peper en zout uh, <lacht> wordt dat gegeten. <lacht> en, en is het dan en, de placenta nou ja. van het eigen kind? Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik heb het niet gehoord. Nou, tenminste, uh, er gaat een verhaal van uh, een Chinees ziekenhuis waar uh, door, de, door de artsen uh, de placentas werden opgegeven. <lacht> Ja. Maar in hoeverre dat waar is, weet ik niet. Ja, nou, de, de, tot, tot slot nog één vraag. Want er, sta, er staat van alles in ook over uh, het, de manieren van bereiden van uh, uh, mensenvlees en dat soort dingen. Maar... Uh, wat is nou het, het, het, het lekkerste stukje van de mens? Wat is de, zeg maar de biefstuk van de haas? Nou ja, er wordt ook verschillend over gedacht. De een die vindt de muis van de hand uh, het lekkerst. En de ander die zegt dat je de voeten moet, echt moet eten. En uh, heel erg uh, naar voren komt dat. Uh, een vrouwenborst, uh, dat, die, dat die zo lekker zijn. Dus er zijn ook kannibalen uh, die dat als eerst uh, nemen. Ja, goed. Maar dat stukje uit de been en de bil van uh, uh, Valeria en Dennis... dat komt dus niet in de, de top vijf voor, zullen we maar zeggen. Uh, nee, wel uh, op een andere manier. De, in, in China was het uh, gebruikelijk dat uh, bij ziekte van de ouders... dat dan uh, de kinderen een stukje uit, uit hun lijn sneden... om daar soep van te maken. En die zou dan weer uh, versterkend werken bij, bij zieke ouders. Ja, ja. Eigen vlees zouden ze beter gaan ja, worden. Ja, ja, ja, ja. Goed. Nou, allerlei dit soort uh, anekdotes zijn te lezen in het boekje... Uh, Ik vreet je op. Is dat ergens nog te krijgen? Uh, ja, bij mij wel. Bij de uitgever niet meer. Bij de uitgever niet meer. Nou goed, dan uh, moeten mensen op, maar naar onze op, op, website geven. gaan. Ja. Uh, ja, ja. Uh, daar wordt dat vast nog wel op uh, vermeld. Goed, het is uh, bijna half elf. Tijd voor de column van Henk Hofland. Henk, ga je gang. Even mijn uh, computer ja. voor van... Ja, zet je, je bril op. Ja. Het is intussen bijna 42 jaar geleden, maar nog steeds is het onvoltooid verleden tijd. In dit geval een kleine greep uit de Nederlandse persgeschiedenis. Want in Rotterdam verscheen toen een groot liberaal dagblad... de nieuwe Rotterdamse Courant. De redactie was gevestigd in een statig gebouw in de Witte de Witsstraat. Toevallig ben ik een paar weken geleden er weer eens geweest. Er zit nu een grand café in. Een lekker kopje koffie gedronken. Naast de ingang zie je de muren nog de grote marmerplakketten... met de namen van degenen die de krant hebben opgericht. In Amsterdam had je aan de Nieuwe Zuid-Voorburg... het Algemeen Handelsblad, ook liberaal. Het ging niet goed met die kranten en daarom besloten ze te fuseren. Eerst gingen de uitgeverijen samen in de Nederlandse Dagbladunie en daarna werden de kranten in elkaar geschoven, zoals wij het toen noemden. In Amsterdam verscheen Handelsblad NRC en Rotterdam NRC Handelsblad. In het begin was ik een van de drie hoofdredacteuren... degene die in Amsterdam zetelde. Ik heb mezelf toen al vlug een bijnaam gegeven. De conducteur van de bijwagen op wiens afbellen niet wordt gelet. Onder leiding van hoofdredacteur André Spoor... heeft de nieuwe krant zich gehandhaafd... en is tenslotte een succes geworden. Dat is een ander verhaal. Ik raakte met president-directeur Willem Pluigers bijgenaamd Woeste Willem... in een geheime oorlog gewikkeld. En er is één ijzeren wet in het dagbladwezen. Als dit gebeurt, kan het lang of kort duren, maar de hoofdredacteur verliest. En ik moet zeggen, ik zag het al vlug aankomen. Er was toen veel in de Nederlandse krantenwereld en in de Nederlandse samenleving... in het algemeen, dat me niet beviel. Dat ga ik allemaal eens opschrijven, dacht ik. In augustus 1969 ben ik daarmee begonnen. Als lucht had ik zoveel bij elkaar dat me voldoende leek voor een publicatie. Ik gaf het verhaal aan mijn vriend Bert Pol, redacteur van het Hollands Maanblad. Die zag er wel iets in. Maar ik wilde een pseudoniem. Dat werd H.W. en dan op zijn Nederlands uitgesproken: Status Worcester in het Engels uitgesproken steeds woestig. Henk wordt steeds woestig. Dat vond Bert ingewikkeld. Het is haar wuster geworden. En de titel van het boek Tegelsrichten. De eerste aflevering staat in het januari nummer 1970... van het Hollands Maanblad. Paul van Veer, die in het parool de tijdschriften besprak... had het begrepen... Woester wordt woester en woester, schreef hij. Begin 1972 maakte deze hoofddirecteur... functioneel in verregaande staat van aftakeling... zijn grote strategische fout. Carrière kapot. Ik werd bevorderd tot televisiecriticus. Ook een interessant beroep. En aan de andere kant kreeg ik zo meer tijd om dit boek af te maken. Op 15 augustus 1972... Heb ik de kopij, kopij bij Piet Hagers, directeur van uitgeverij, contact ingeleverd? Op 15 oktober 1972 is het boek verschenen en een maand later was de derde druk uitverkocht. Wraak is zoet. Er kwamen nog meer herdrukken. Er is een journalistieke prijs daar genoemd, de Tegel, en het staat in de Kamer van de Nederlandse Journalistiek. Achteraf bezien ben ik toen op mijn 43ste een nieuw leven begonnen. En nu, meer dan veertig jaar later... zeg ik, nooit spijt van gehad. En nu wil ik even een... Ja. deel uit het motto citeren. Dat is goed, hè? Ja, mag dat? Ja, tuurlijk. Ja. Ah, fijn. Toen de reusachtige tegel... eindelijk zo ver boven de grond was gehezen, ja. dat het daglicht... het onderliggende aardoppervlak... overal bereikte... werden de lieren gestopt. Uit de kuil klonken knisterende en ritselende geluiden. Met een afgrijzen zo intens dat het slechts gewekt wordt... door de verschrikkelijkste vijanden van de mens... keken wij in de diepte. Wette torrachtige, waarvan er sommige vier tot vijf maal zo groot waren... als de gemiddelde kuilbewoner... renden in razende vaart over de drommen der andere wezensheden. Deze met de kracht van de afzet hun poten... soms ver wegwerpend uit de kuil... Steeg een lauwe, muf, zure damp op. Dat komt uit. Reginald Morrison, Lifting the Big Stone. Nee, dat komt uit mijn eigen duim. Mm -hmm. En het uh, is. Uh, hoe lang is dat boek? Uh, hoe lang is het boek verschenen? Uh, 40, bijna 40, jaar. Bijna 40 ja. jaar. En nog nooit iemand is op het idee gekomen. om te vragen. waar ik dat citaat vandaan heb. Iedereen denkt nog altijd dat Lifting the Big Stone een het echt boek bestaat is dus van een ja, echte start. Dat is het tegenspreken, Henk. Want je hebt zelf een keer in een interview met Roger Proper onthuld dat je dat zelf bent. Dit ben ik zelf, ja. Ja, maar ja. dat heb je onthuld ooit. Oh, Misschien ja. ook al dertig jaar geleden. Het zou wel, <lacht> en, wel Ja, maar blijft de tijd, jongen. Ja, nee. ja. Goed. Goed ja. Bedankt. Bedankt. Eh. Ik zat namelijk steeds op een stoel te wippen om te zeggen, dat ben je zelf. Ja, dat ben ik zelf, ja. wil je zeggen dat ben je zelf. Ja. Ja, ja, ondertussen, even voor de duidelijkheid, komt uh, onze producer uh, Astrid Nauta binnen. De, de, de drijvende kracht achter dit programma Onzichtbaar. En vaak ook chauffeurse van Henk Hofland. En ze heeft wat presenten. Uh, ah, okay. Helaas komen nu een eind aan onze leuke ritjes naar Hilversum Ja, dat is wel vreselijk jammer. Ja. Maar, maar, hier hek. zit een... Eh, drank, hè? Drank. Yeah. Eh, ik kan op de tast voelen, dit is een fles absoluut wodka. Ja. <laughs> Heb ik het bij het goede eind? Helemaal. Ja. Juist. Ja. Ja. Nou ja zeg, wat voor wikkie. Kijk eens, en daarbij hoort natuurlijk en? een... Eh... Uh... sigaar. Ook dat nog, zeg. Yeah, ja, you're Je mag tabel. het tegenwoordig hier in de studio's niet meer opsteken. Vroeger nee, kon dat nog nee, vroeger mocht dat allemaal, ja. ja. Die tijd, ja. Ja, ja en een bos eh, en prachtig erover. Nou, zeg. Ja. Zo. Ja. Ik ben dankbaar. Ja, en wij overigens zijn jou ook zeer erkend ja. voor je aanwezigheid. Graag Graag ja, jaar. Zo is ja. wel weer eens genoeg, jongen. Ja. <laughs> Goed, we hoorden het uh, Henk net in de aan uitleggen. Uh, ja, uh, als er iets zat was, dan had je voor je dit wist een boek. En dat boek, uh, Tegelslichten, uh, uh, noemen we het nu steeds. Maar de hele titel is Tegelslichten of Ware Verhalen over de Autoriteiten in het Land van de Voldongen Feiten. Een klassieker inmiddels, die uh, dus bijna 40 jaar geleden is verschenen. En we gaan het zo dadelijk uh, hebben over dat boek. En dat doen we. Uh, om Henk Hofland als historisch chirurg van het jongste Nederlandse verleden in een zonnetje te zetten. Maar we doen het ook omdat we benieuwd zijn of het Nederland van nu en het Nederland van toen nog iets met elkaar te maken. Ja, en daar gaan we het natuurlijk ja. over hebben vanzelfsprekend met Henk Hofland. Zelf uh, aan telefoon uit het verre Pingium praat mee Frank van Vree. Media studies deskundige hoogleraar, media studies aan de Universiteit van Amsterdam. En hier aan tafel zit... Journalist en publicist Max Pam, dat werd al duidelijk eerder in het programma. Hij zal straks zijn oordeel vellen over tegelslichten en over het Vaderland. Maar eerst bij wijze van journalistieke groet gaat Pam, Max Pam ons verblijden met een korte cv van Henk Hofland of het Hoflandse Nederland. Dat zullen we wel merken. Ja, nou ja, als het lang duurt, dan, dan uh, breek je me maar af. Het begint in 1927. Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van de Afsluitdijk. Nederland wint met 3-2 van België. Een tornado tijstert Gelderland. Trotsky wordt uit de partij gezet. De eerste Fokker 12 maakt een testvlucht. Op Rembrandtsplein wordt Pieswies vermoord. En op 20 juli wordt, op de Hendrik Johannes, wordt Hendrik Johannes Adrianus' roepnaam Henk... geboren aan de Kraningse kerklaan te Rotterdam. Lijkt me juist, hè? 1933. Hitler wordt benoemd tot Rijkskanselier... Henk Hofland gaat naar de lagere school. 1937, de Hindenburg verongelukt. Japan valt China binnen. Walt Disney brengt Sneeuwwitje en de Zeven Dergen uit. En Henk Hofland schrijft zijn eerste opstel. 1940, de Tweede Wereldoorlog. Henk Hofland maakt het bombardement op Rotterdam mee. Een gebeurtenis die Hofland zal inspireren... en die ermee ook de woorden van Theo van Gogh waarmaken. Het bombardement is het beste wat Rotterdam ooit is overkomen. 1946, alles zoop en naarde. Heel Europa was één groot matras. De Moerdijkbrug gaat weer open. De radiaalband komt op de markt. Henk Hofland treedt toe tot het Nederlands Opleidingsinstituut... voor het Buitenland, oftewel Nijenrode. 1950... DAF-fabriek wordt geopend, Turing ontwikkelt de, ik moet eigenlijk zeggen, Turing-test. Nederland krijgt wie de goed mag in goud. Prins Bernhard vertrekt op het oefensmaldeel de Karel Doorman naar de Antillen, waar hij veel met zijn smaldeel gaat oefenen. Sukarno roept de staat Indonesië uit. Henk Hofland wordt naar gediend te hebben bij de film en fotodienst van het Nederlandse leger gedemobiliseerd. 1953. Amerika ontwikkelt de waterstofwom. Zeeland wordt getroffen door de watersnoodramp. Nog een ramp. Stalin sterft. Henk Hofland wordt journalist bij Het Algemeen Handelsblad. 1956. De eerste uitzending van de Nederlandse televisiestichting. Reportage over stierenrennen in Pamplona. Boedapest spreekt de Hongaarse opstand uit. Hofland is aanwe aanwezig en beleeft zijn tweede bombardementservaring. 1961. Het eigenmanproces begint. De blauwe tram leidst, rijdt zijn laatste rit. Anton Gezing wordt als eerste niet japanner wereldkampioen. Edith Piaf zingt Non Jeunere rien En Henk Hofland krijgt de Anne Frank-prijs voor zijn hele oeuvre. Dat was 50 jaar geleden, nou, Henk, nou, dat ja, kun je ja, nagaan. Ja, Max, ik ja. kan het me nog herinneren als ze dat Ja. ze ja. gisteren 1963, Kennedy wordt vermoord. In Engeland wordt profiel met de val gebracht... door de aantrekkelijke spionne Christine Kieler. Hofland interviewt Sartre en begint geen affaire met Simone de Beauvoir. 1965, student Bart Huges bakt een gaatje in zijn hoofd. En laat dat zien bij Willem Duis. Provo wordt opgericht. Branden Zwaan wordt veroordeeld wegens smadelijke goslastering. Ene K. Hippel schrijft een opzienbarend OC met de titel... Nederland een eigen bom. Juist. 1972, de zogenaamde Oldmans- of Zonneveld-affaire. waardoor de hoofdredacteur van NRC anders wat het veld moet ruimen. Henk Hofland begint een nieuwe start met zijn bundel tegelslichten. Verder geen wereldschokkende gebeurtenissen dat jaar. 1974, Nederland verliest de WK-finale van Duitsland. AGM heeft succes met zijn thermisch lands... Nixon treedt af en Hofland bundelt zijn gedachten over de hondenrol. Hij begint nu voor het grote, succes, het grote publiek succes te krijgen. 1978, aantje treedt af als zal voorzitter van de kampeeraad worden. Johan Cruijff verliest met 8-0 van Bayern München. Henk Hofland blijft op weg naar Schiermonnikoog in de sneeuw vastzitten. 1985, de pausbezoek Nederland, Klaas Bruinsma verwoord. Henk Hofland schrijft drank en tabak en belooft het vervolg... drank, tabak en vrouwen. Of niet? Nee, dat is... Uh, nee. <laughs> Oké. Okay. 1992, Henk Hofland krijgt de Oudaks columnistenprijs. 1993, Max Pan krijgt de Oudax columnistenprijs. 1994, de Oudax columnistenprijs wordt wegens algemeen succes opgeheven... en nooit meer uitgereikt. 1996, Mark Dutroux gearresteerd. De IMF krijgt een miljardenlening van Rusland. Henk Hofland krijgt de Gouden ganzenveer. In 1999 krijgt Henk Hofland de Wolfert van Borstenpenning. Genoemd naar een Zeeuwse edelman die Rotterdam in 1229 de stadsrechten gaf, maar die zo weinig macht had... dat die stadsrechten meteen weer werden opgeheven. De gebeurtenis overschaduwt het nieuws... dat Picard en Jones met een ballon over de wereld zijn gevlogen. 2001, Henk Hofland krijgt een eredoctoraat van Maastricht. 2009, Henk Hofland schrijft zijn 1500e moontak. 2011, Henk Hofland krijgt de PC-hoofdprijs neemt afscheid van het radioprogramma OVT. En daar kan zelfs het belangrijkste wereldnieuws niet tegenop. Max Pam, het is ongelooflijk hoe jij de wereldgeschiedenis... bij elkaar kunt vegen. <lacht> ja. heel, heel goed. En ik kan me ook nog herinneren... wie de laatste Oudaks columnistenprijs kreeg. Dat was Max Pam. En ik had het voorrecht om hem dat te vertellen. En ik heb nog nooit zo snel iemand van zijn <lacht> huis... naar de, uit de, de plaats van de prijsuitreiking zien rijden. En ik heb erop je gewacht, Max. Ja, goed. Henk Hofland, nog iets gemist. Ik mis overigens wel uh, een hele kleine omissie. 1965, de vertaling van Henk Hofland... van guerilla oorlogsvoering van Mao tse Dat ah, Weten we het nog? Ja, nee, zeker. Ja, dat, uh, uh, ik weet het nog precies... Uh, en hoe ik uh, de grootvader van Paul van der Graag daar plezier mee heb gedaan. Ja? ja? Zeker. Ja, werd zeer. Uh, heeft hij niet voorwoord geschreven? Ik geloof wel. Dat weet ik mijn, niet. Mijn Nederlandse vertaling is, is de door Anto Constanten ja. van de voorwoord. Goed. Ja. Dus ja, helder. Ja. Uh, we gaan even de tegels lichten. Dat boek verscheen dus, is al vaak gezegd, in 1972. Wel beschouwd was het een lang en even onderhoudend als degelijk pamflet... tegen de restauratie en het ingeslapen Nederland van destijds. Aan telefoon praat mee Frank van Vree, historicus, pershistoricus, uh, hoogleraar Mediastudies. Frank, jij was toen misschien net student of student af, ik weet het niet precies. Dat boek, wanneer heb jij het gelezen, maakte het indruk? Uh... Goedemorgen allemaal. Inderdaad. En, uh, Goedemorgen Frank. Uh, daarom uh, beginnen de dag Henk. Hallo uh, Frank. Zo. Nou, uh, 1972, nou, toen begon ik net met studeren. Ik was toen nog piepjong. Uh, ik, ik, heb, ik denk dat ik het ergens was in de jaren tachtig heb gelezen. Maar in de jaren 70 wel bij een lezing was die onze studentenfaculteitsvereniging uh, had georganiseerd. En waar Henk s'avonds in, uh, in een villa in Groningen daarover gesproken heeft, daar kan ik mij wel herinneren. Dus het was wel zo ver doorgedrongen dat het uh, in Groningen werd binnengehaald. Een, een lezing die eindigde in een drank lag, want je kon in die tijd s'avonds niet meer terug naar Amsterdam. Uh. Dus je moest dan in de Groningen blijven. Goed, la laten we eens teruggaan naar het vaderland... waar tegen dit boek is geschreven, na 1946. Nederland begon dan aan de wederopbouw... en had enige moeilijkheden met Indië, om het zomaar eens te zeggen. En om die op te lossen werd de commissie-generaal ingesteld. We luisteren even naar J.A. Jonkman, de minister van... zo heette dat toen nog, overzeese Gebiedsdelen... die de commissieleden plechtig uitgeleiden doet op 9 november 1946. Excellenties. Gij, heer Schermerhorn. ...die onze minister-president zijt geweest gedurende het eerste jaar van onze herwonnen vrijheid. Gij, heer de Boer, die na onze bevrijding de eerste burgemeester waart van Amsterdam... ...en die vele jaren Nederlands scheepvaart in Indië hebt vertegenwoordigd. Gij, heer Van Pol, die gedurende 17 jaren een vooraanstaand lid zijt van de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal. En met dan heer Van Mook zult gij samenkomen die nu al bijna vijf jaren ten zwaarste last draagt van onze Indische zaak. Hij gaat uit, bezield door de vredeswil van het Nederlandse volk. En geef God aan uw missie zijn onmisbare zegen. Ja, Henk Hofland, als je dit hoort, ben je dan meteen terug in de tijd van toen. Want het, de burgervader van Amsterdam, de, de, de voormalige eerste minister... die gaan allemaal de zaken in Indië even regelen. En het idee dat ze niet welkom zijn daar was onvoorstelbaar. Het is echt ongelooflijk, nog altijd. En nu hebben we die, die affaire, heb ik idee... met de massamoord. van uh, en, uh, de, de, de, de, de, een van de vele dingen... het bondo -wo transport daar heb ik nu niet meer over gepraat. Is ook zulke... Goed, maar men had <khe đây> in augustus... Uh, de, het begin van uh, de, de eerste baan na de bevrijding... had men kunnen weten dat een herovering van de koloniën echt volstrekt onmogelijk was. De oorlog had de wereldverhoudingen veranderd. Je moest natuurlijk wel je landgenoten redden uit uh, wat wij noemen Batavia. Uh, en daar was een, uh, een opstand aan de gang van uh, Indonesiërs. En op 17 augustus... Uh, 1945 is de republiek uitgeroepen door Sukarno. Daar hadden we op in moeten gaan. En dat is ook ons door eh, verstandige Engelsen en Amerikanen duidelijk uiteengezet. We hebben gedacht nee, de Indonesiërs en de Nederlanders zijn hier alleen op de wereld en wij zullen dat wel even regelen. En dat is een oorlog geworden die eh, vier jaar heeft geduurd. En we hebben tenslotte met 150.000 mannen aan de andere kant van de wereld zijn geweest... even grote expeditie als de Amerikanen in Irak uh, voor een rekening hebben genomen... dat is ontzaggelijk mislukt. Een verschrikkelijke nederlaag hebben we daar geleden. En toen, na de soevereiniteitsoverdracht eind 1945... Uh, nee, eind uh, 1949 zijn we 1950 begonnen alsof er niets aan de hand was. Ongelooflijk. En toen hebben we dat hele nummertje. Eind 50 jaren nog een keer, nog een keer geprobeerd ja. te doen in Nieuw-Guinea. En nota bene. ons vliegdekschip de Karel Doorman... erheen gestuurd, mocht niet door het Suezkanaal, moest om de Kaap... net als in de tijd de Oost-Indiëvaarders en kwam ook van een koude kermis thuis. Ja, want, ja. want de stemming was... Ja, diep tragisch. De stemming was, die, die, die wereld die begrijpt dat kleine Nederland niet. Er, ja. wordt, ons, er wordt ons groot onrecht aangedaan. Men zit eigenlijk in die koloniën nog, nog steeds ja. op ons te wachten. Ja, misschien, mag, mag ik een Max, uh, kleine anekdote daarover vertellen? Hm? Mijn vader was chef buitenland bij het parool in de tijd. Het parool had een, een duidelijk uh, anti-regeringsstandpunt... en was voor... Uh, vrijheid van Indonesië, zou zeg ik maar zeggen. Mijn vader was net uh, in 1946 in, in dienst gekomen. Of niet in dienst gekomen, maar die zou een vast dienstverband krijgen bij het parool. Daarvoor moest hij gekeurd worden, medisch gekeurd. Hij ging naar een arts in uh, Amsterdam-Oost. In de tuin waar die arts stond een groot bord. Uh, Indië in verloren, rampspoed verloren. Ja. Die man die, uh, hij komt bij die arts en die zegt: U, bent, u werkt bij het parool. Het parool is heel erg tegen uh, onze koloniën. Uh, gaat u maar eens even zitten. Hij komt thuis nee. afgekeurd. Wegens zijn <laughs> ruis in zijn hart. Hij heeft ja. nog vele herkeuringen moeten aanvragen. om die ruis in zijn hart weg te krijgen. Vo voor het goede kwam. Ja, ja. ja. ja, ja ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja. Frank van Vee, dit als historicus. dit was inderdaad de stemming in het land. en dat, dat, dat heeft een jaar of 10, 20, 30 geduurd. Ik denk dat uh, dat, dat wel ongeveer de stemming in het land uh, reflecteert. Hoewel volgens mij. er uh, aan de andere kant uh, eerder sprake is. voor de grote massa. Uh, onder de grote massa, eerder sprake is van een soort, meer van een soort gedweeheid dan een enthousiasme. En ik denk, er was natuurlijk ook wel verzet. Max Bram zei het al. En die was ook bij het Vrije Volk, waar, waar journalisten huidelijk bij het bureau van de hoofdredacteur stonden, maar geen ruimte kregen. Er was natuurlijk wel uh, oppositie, maar die, die werd niet gehoord. De grote meerderheid was zeer gedwee. En maar echt veel enthousiasme was er ook niet. Dat is natuurlijk ook wel weer opvallend. Het is toch wel... Uh, uh, en inderdaad wel dat gevoel van er wordt onrecht aangedaan. En dat werd natuurlijk ook gevoed. Ja, maar dat, dat, dat idee bleef toch ook heel lang hangen. Want toen Drees halverwege in de jaren zestig zijn herinneringen voor de VARA uh, insprak. Toen ging het nog steeds over Sukarno als maatje van Hitler. En ja. uh, hoe Nederland toch een oor aangenaaid was in die tijd. Ja. Uh, dus dat was in die tijd van Tegelslichten ook nog zo? Dat was het algemene beeld, Henk? Nou, uh, toen ik daar begon, uh, dat is dus uh, eind jaren zestig... Toen kon je al wat afstand nemen van eh, onze kolonia koloniale avonturen. Maar intussen was die gedweeheid overgeslagen op andere problemen. De, dat we zeggen, er komen meer problemen in, in dit boek voor. De affaire Schokking en de affaire Geet Hofmans. En dat de regering, de, de, de Spiegel heeft dan de volle waarheid, voor zover die bereikbaar was... over de zaak Geert Hofmans de, in zijn, uh, dat nummer gezet. En dan om last van de regering houdt de importeur van de Spiegel... de Spiegel aan de grens tegen. Ja. Proef je dat? Ja, de, de, je ja. moet ook even de verre schokking, daar gaan we het niet over hebben... maar we moeten nee, even, even kort samenvatten, dat is, dat is een ingewikkeld deze. verhaal... maar het komt erop neer dat een, de, de toenmalige burgemeester van Den Haag... in de oorlog burgemeester van Wouden was... en op eigen initiatief een aantal uh, Joodse onderduikers heeft ja. laten oppakken... En de Joodse SD gezet, heeft gebeld en, ja, ja. en uh, ervoor gezorgd heeft dat ze, precies uh, dat, dat deze mensen werden afgevoerd. En het, dat is hem eigenlijk amper aangerekend na de oorlog in grote lijnen althans, en hij is daarmee weggekomen... en is uiteindelijk zelf afgetreden. Dat zegt allemaal iets over de mentaliteit van het land destijds. Want dat is natuurlijk waar we het ook over moeten hebben. In dat boek Tegenslicht gaat natuurlijk ook wat Henk Hofland noemt... Uh, over de dociliteit van dat Nederlandse volk. Uh, dat, dat zou veel te docil en, en, en, hoe noem je dat, aanpasserig zijn. Alles, ja. alles goed vinden, alles accepteren, orde en gezag. Uh, Frank van Vree, en dan komt op een gegeven moment, vindt Henk... Hofland de term uit en dan zegt hij... wat we nu om ons heen zien, ergens langzaam en zeker... is de dekolonisatie van het alledaagse bestaan. Wat bedoelde Henk Hofland daar precies mee? De dekolonisatie? Ja, je hebt je mij? Ik heb het tegen jou. Uh, ja, Ik zit aan de ja, tafel. Dan, die kan ja, dan dan dan ik uitleggen. wil nou eens eindelijk weten ik ik, ik, wat ik bedoel. Ik dat. <laughs> uh, de, de decolonisatie van, uh, van het alledaagse leven... dat, dat de mensen inderdaad die gedweeheid opgeven... en mensen meer individueel gaan nadenken... want dat is uiteraard wat, wat natuurlijk de kern van de zaak is. Overigens is die affaire schroeging even één... Punt hoor, want uh, Ludie Giebel schreef natuurlijk dat beeld ook wel enigszins genuanceerd: dat, uh, uh, de, de, die geschiedenis van schokking. En, en daar, juist in die affaire, heeft de, hebben de journalisten het parool met nou, name, heeft natuurlijk die zaak opgegraven op de 56. Ja. Dus dat is misschien niet <laughs> altijd het meest rake voorbeeld, maar. Als het gaat over de dekolonisatie, het is natuurlijk duidelijk vanaf de jaren 60, jaren 70... en daar is Henk Hofland's lichten een monument in... in die dekolonisatie van die burger die eigenlijk eh, zelf gaat nadenken. Ja. ja, Henk Hofland, ik vroeg dit met name aan Frank van Vree... omdat ik de term ook even objectief vastgesteld wilde hebben en goedgekeurd. Maar, maar, Frank van Vree heeft het juist samengevat? Ja, vind ik. Maar, ik heb me genoemd de dekolonisatie van de burger... De individuele mens liet zich niet meer zo snel een oor aanraaien. En dat is verder en verder gegaan. En eh, nou ja, dat heeft een eigen geschiedenis waar ik nou absoluut niet op in wil gaan. Maar dat is begonnen eigenlijk al eh, ja, bij onze re de reactie van onze generatie op eh, de, de Indonesische eh, oorlog. En daarna ben ik Guinea en het algemene maatschappelijke verhoudingen. Ja, en... maar, maar die ontwikkeling stond nog in de kinderschoenen toen jij tegelslichten schreef. Dat was, daar was nog maar net nou, het begin was, mee. Gemaakt. Ja, ja. Ja, ja, en je zag ook dat de, de, de, de politieke klasse zich daar terverweerde op een andere manier. Namelijk door de beestjes niet meer bij hun naam te noemen maar te beschrijven met een soort eh, Nederlands... wat ik daar in dit boek heb genoemd, eufemistiek. Alles wordt eh, door eufemisme bedekt. Of door zeer langdradige zinnen met tussenzinnen en bijzinnen... zodat je er geen touw meer aan vast kunt knopen... wat nu nog wel een specialiteit van de politiek is. Ja, de politiek maar, maar... leert mee, hè? Frank van Vreven. Nou ja, kijk, kijk, dat proces van tegelslichten, om het zo maar te zeggen. Die decolonisatie. Of wat ik, je kunt ook netter zeggen. de erkenning van de individuele integriteit. is natuurlijk doorgegaan. En eergisteren is de laatste grote tegel gelicht. Namelijk het tiental jaren verzwijgen van. Wat een van die morele instituties die in de jaren 50 en 60 ja. nog heilig was... Jongen, kijk, wat die hebben beschikkelijk gedaan... Beschikkelijk mande, mandement, hè? Ja. ja. Dat hebben we ook nog gehad in 54, 53 Ja. ja. ja. Als we, nu die, we praten nu over de grote lijnen, maar als we nu even kijken naar die dekolonisatie van de burger. en nou Als we dat betitelen als zijn de, het, het lot in eigen hand krijgen en in eigen hand nemen. Je niets meer laten vertellen door de politiek. Uh, is die dekolonisatie van de burger niet aan wat herkolonisatie -kolon van de burger toe, Max Pam? Nou ja, ja, het gaat de, af en toe wel wat die, ver, hebben we de indruk. Ja, maar die dekolonisatie is begonnen, zou ik zeggen, bij de, bij de Provo-beweging. En uh, die is in de jaren negentig, uh, uh, het eerste decennium van, van, de, van deze eeuw... toch ook weer zeker zin in discrediet gebracht. Het wordt nu uh, beschouwd ja. als, een, als, een, als een heel raar... De jaren 60 wordt nu beschouwd als een heel raar tijdperk... waar je eigenlijk uh, alleen maar met dit dédain Maar ik doe eigenlijk heel ja, moet moeten burger niet weer wat burgerlijker nee, ik en, en, en, en, en passender worden? Ik denk dat, daar verschil ik met Max van mening... Ik denk dat het eerder begonnen is bij de vijftigers... Uh, in de literatuur. En uh, in, in het Eurvenstraat ja. in uh, Zal ik even een paar zinnetjes... Uh, ja, een paar uh, zinnetjes uh, kan nog net, hangen. Ja. Met het rapalje zwellen wij tegen uw muren tot een blaas. Een zware zak vol lachen, krampen, gillen en geraas. Uw hemel wordt met onze zwerende ervaring overladen. En die zwerende ervaring, nou, die hadden we... Goed. Ja. Uh, dit is een mooi einde voor een kort Ach, gesprek uh, over tegelslichten. Frank van Vreet, is een boek wat jij studenten aanraadt. De historische studenten zeker. Goedzaal. En ook journalisten, ja. Goed zo. Uh, Henk Hofland, Max Pam Frank Goedzaal. van Vree. bedankt. Ja, allemaal <laughs> hartelijk dank. Ja, want wij moeten nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Maar daarna zijn we terug met onze recensenten... Han van der Horst en Paul Arnoldussen. En ook met uh, in het spoor terug... de belevenissen van de uh, beroemde schrijver en journalist... uit de jaren 30, Jozef Rood in Nederland. Dus tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.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 2. Sonny Hogeland. De schrammen en de streamen waren duidelijk te zien. Tweede kerstdag van ochtends 9 tot middags 5. Het geluid van 2011. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Een advertentie uit 1977, bemanning gevraagd voor Space Lab. 200 Nederlanders reageren, na selectie blijven er vier over voor de Europese testronde. Eén van hen is Wubbo Okkels, zeker dat hij de baan in de wacht gaat slepen. Andere tijden op weg naar de ruimte, vanavond tien voor half tien op 2. Landgenoten, tot u spreekt Jort Kelder. Ik ben dol op rechtse hobby's, maar eentje moet nu echt stoppen. Fouacra eten.